Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 20, opgenomen op 31 januari 2012. Hey Martijn, ben je er? Goedemorgen, ik ben er weer. Zo, alles wel? Zeker, ik vind het deuntje steeds hipper worden. Nog steeds hetzelfde deuntje hè? Ja, dus ik vind het hartstikke goed. Hoorde je eigenlijk mijn Skype ook uh, nu, nu net uh, door, door, de, door de microfoon? Nou, niet echt. Mooi, want er kwamen mensen online. Ik had hem eigenlijk eventjes op bezet moeten zetten, dat doe ik nu meteen. So, nu hebben we geen geluidseffectjes meer. Ja, nee, dat deuntje is nog steeds hetzelfde. Hè? Nog steeds uh, het riedeltje van uh, Het is de Nacht. Hè? Dat zijn de, de, de, de, de noten van Het is de Nacht die ik in uh, GarageBand... Uh, net zo lang op uh, verschillende effectjes heb gedrukt dat er een, een deuntje uitkwam. Ja, nou, ik vind het wel goed. Dat is mooi. Zo, nog wat gebeurt deze week? Uh, op het gebied van tablets. Maar of in je leven. Maar, maar ga alle twee? Nee, allebei uh, vrij weinig. Gewoon in de normale gang van zaken. Ik ben nog uh, aan het proberen om toch nog naar het uh, Mobile World Congress volgende maand te gaan. In Barcelona. Uh, om wat nieuwe tablets te bekijken. En voor de rest... Uh, het ja, we nieuws. hebben gisteren even op een Airbnb gekeken. Het is wel een mooie, een mooie website om, uh, om een slaapplek te vinden. Ja, want als je een hotelletje nu nog probeert te vinden, dan wil je gauw uh, 1000 euro kwijt. En dat uh, vind ik toch een beetje te veel van het goede. Dus inderdaad, uh, ergens uh, van iemand een appartementje huren of een kamer huren. Dat, uh, voor een paar, uh, ja, dat paar uh, wat is het, tientallen dollars per, uh, per nacht. Ja, nou ja, we hadden op een gegeven moment eerst eentje van 20 dollar gevonden of zo voor, de, voor die week. of zo. Wat is dat, een dag of zes? Een dag of nou, vier dagen was het, ja. ...vier dagen, dat was 220 dollar... ...en toen kwam jij me nog een veel mooiere... ...dat was 300 dollar... ...maar ja, dat is in principe dat twee nachten bij een hotel... ...of in ja, ieder geval één nacht. <laughs> Precies, en je hebt een appartement helemaal voor jezelf... ...dus ik vind het helemaal uh, perfect. Dus daar da, da, da, da gaat het uh, da wellicht gebeuren... Dat, uh, ...dat ik volgende maand uh, bij het MWC zit. Weet je volgende week meer over? Yes. En hoe is het met de hond? De nieuwe hond? De nieuwe hond gaat helemaal goed... mee, hij is natuurlijk nog steeds niet helemaal zindelijk... ...dus vannacht heeft hij hem echt 30 keer wakker gemaakt... Die moest pissen en moest poepen. En, uh, maar goed, hè, dat hoort erbij. <tie> zo gaan die dingen, zo gaan die dingen. Hé, hey, uh, deze week, en dan bedoel ik eigenlijk meer vanmorgen... hebben we wat anders geprobeerd. Uh, we hebben een Rio opgenomen. Hè, en, uh, jij hebt een kort stukje opgenomen... Uh, met uh, de belangrijkste titels, artikelen van, uh, van deze week, afgelopen week... op jouw website. Uh -huh. Dus uh, misschien is het handig om daar eerst naar te kijken. En normaal gesproken zullen we het grootste nieuws eerst bespreken... En dan luisteren naar je Reel. Maar deze week zijn er meer wat discussiepunten over Apple, over wat Windows 8 software en dat soort dingen. Dus niet echt groot nieuws. Dus dan beginnen we maar gewoon met die Reel. Yes. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl. Samsung gaat ook S-Band stylus gebruiken op andere tablets. Communicatie tussen tablet en tv. Wat is MHL en wat is BIDI? HP lanceert open OS 1.0 in september. Blackberry Playbook tablet met 3G uitgelekt. Tablet op schoot zorgt voor nekklachten. Asus Transformer Prime ondersteunt nauwkeurige Admel Max Stilus. Samsung onthult Galaxy Tab 2 GHz processor volgende maand. HTC La Tablet maakt voorlopig links liggen. Eerste budget tablet met Linux besturingssysteem. En Asus lanceert nieuwe telefoon en Transformer 700 tijdens MBC 2012. Wat hip hé, maar moeten we misschien nog even kijken hoe we volgende keer jouw stem uh, wat zwaarder krijgen. Ik heb niet zo'n zo Morgan Freeman stem, sorry. Ja, ik ben een beetje als een meisje. <laughs> <Nee>. <laughs> ik bedoel meer gewoon kijken hoe we kunnen krijgen dat hij, dat wat mij betreft was hij uh, iets, uh, iets blikkerig. Mm -hmm. oh, dan wordt natuurlijk oh, een super vette dus, uh... Precies, Maar zo goed, het, het, het klonk uh, helemaal goed. Ik herken een hoop van de dingetjes, herkende ik niet, een of andere stilus, en weet ik veel allemaal, maar goed. Ja, eh. nou, wat je net al zei, het zijn een hoop kleine nieuwtjes afgelopen weken die niet echt heel spannend zijn, maar wel iets nieuws brengen. Ja, maar goed, we komen er dadelijk wel op. We komen er dadelijk wel op. Kijk, daar heb je het al, daar ga ik op bezet op, uh, op Skype terwijl in plaats dat ik, uh, hoe noem je dat, verborgen stond Hmm. Ik begin meteen van die mensen tegen me te praten, jongen. Zoveel vrienden heb ik. irritant. Oh. Ik heb wel de neiging om te reageren. Heb jij dat niet? Als je aan het praten bent. Ja, ja ik ben nu met je podcast bezig. En toch zijn er drie mensen die net een bericht naar me gestuurd hebben. Met een vraagje of een opmerking of wat dan ook. Ja. En ik, oh, even reageren. Maar dat moet ik niet doen, want dan raak ik weer helemaal de weg kwijt. Hé, hey, uh, um, we hebben een doc zoals iedere week. Met een paar onderwerpen. En uh, net zoals de laatste... Nou, wat is dat? Zeven afleveringen of zo hebben we weer, weer geen Nick en uh, wie weet begint dat toch ook een beetje op zijn eind te lopen. We zijn op zoek naar een nieuwe app jongen of meisje, liever een meisje. Ja, Leuke uh, meisje, ja. ja. Krijgen we een keer een vrouwenstem door de podcast? Dat lijkt me wel wat. Uh, dus uh, mocht je toevallig interesse hebben om uh, iedere week. Uh, een of twee van jouw appjes door te sturen. Laat het ons horen. We hebben een manier bedacht uh, waarop je niet ons aan de telefoon hoeft. Maar gewoon zelf je, je audio kan insturen. En dan uh, komt het goed. Maar informeer er eventjes na. Je hoeft, je hoeft overigens je niet, niet per se zelf een website of apps te hebben. Hè? Als je gewoon veel apps downloadt en veel mee omgaat. Uh, kun je ook gewoon. Uh, ja precies, precies. Als je het leuk vindt om op deze manier even wat te proberen. Uh, de, de voorkeur gaat ernaar uit dat je audioboe gebruikt, kan je stukjes opnemen, die zijn maximaal drie minuten nou, dat is wel veel te lang per, per app dus hè, je, kan, je hebt makkelijk de mogelijkheid om, om een minuut of zo op, of anderhalf minuut per app te gebruiken die plakken wij dan in, in de podcast en uh, uh, bespreken we eventueel als er nog wat uh, interessante zijstappen zitten. Maar laten we beginnen met uh, de relletjes die deze week het grootst waren op het internet, maar weinig aandacht hebben gekregen op Tablets Magazine. Uh, ik weet dat het niet per se heel erg veel te maken heeft met tablets. Als in hardware tablets. Maar voor, voor, voor, het, voor het overzicht. Voor het alge algemeen is dat natuurlijk best wel belangrijk. Uh, in plaats van dat we met Foxconn beginnen. Beginnen we eerst met een ander Apple, Microsoft, Google, Adobe, Internet uh, onderwerp. Want die hebben afspraken onderling gemaakt. Dat ze niet elkaars uh, developers, engineers en hooggeplaatste medewerkers gingen pikken. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n... Uh, niet zo netjes. Hè. Maar die afspraak hebben ze toch al lang geleden uh, samengemaakt, of niet? Zeker. Okay. Zeker. Kijk, kijk, het ding is zelfs dat het ook al bewezen is... en dat het ook al... Uh, de, de, de, de, de, de Apple of in ieder geval hè, de, de betrokken bedrijven... zijn er zelfs al voor veroordeeld, volgens mij. Alleen het is nu weer opnieuw in het nieuws... omdat er een class action lawsuit is. En dat betekent dat de, de medewerkers die daar vinden... dat ze daar last van hebben gehad... Uh, nu geld willen zien... ...van hun uh, werkgever. En volgens mij is het in dit geval voornamelijk Apple die, uh, die om munten wordt gevraagd. En laten we wel weten, dat betekent gewoon money in the bank voor die mensen. Want de, die afspraken die zijn gemaakt, die kunnen ook niet. Nee, ja, leg dat eens uit. Want je mag niet tussen, tussen twee bedrijven of tussen drie, vier bedrijven zeggen... ...van we mogen geen personeel van elkaar overnemen. Dat mag gewoon niet. <laughs> nou, nee... Want uh, dan, dat, dat zou oneerlijk zijn natuurlijk. En dit is om een beetje terug te leiden op uh, de interlocking boards. Hè. Ze hebben allemaal natuurlijk zo'n zo raad van bestuur en dat soort dingen. En die zitten allemaal bij elkaar in zo'n zo raad van bestuur. Hè, op zo in zo'n board. Uh -huh. ja, en dan heb je dus... Uh, werd dat vrij snel duidelijk als je dat gewoon eventjes naleest. Dan zijn dus Apple, Microsoft, Google, Adobe en Intuit. Ja, Intuit is wat kleiner. Dat is niet zo bekend in Nederland. Maar dat is zo'n software developer, als ik het goed heb. Maar goed, uh, die staat bijvoorbeeld in de van Apple en samen met iemand van Google, hè, toen die tijd nog Eric Smit. Uh -huh. uh, nou goed, die hebben waarschijnlijk gewoon eens een keer op een, <laughs> na zo'n zo bestuursmeeting hebben ze gewoon dronken in de kroeg gezeten van het ah, uh, is natuurlijk niet leuk als jouw uh, jou, <laughs> jou beste medewerker bij mij komt werken of dat jij mijn medewerker 10.000 euro per maand meer geeft, of dollar. En dat ik dan mijn goede medewerker kwijt. En ah, weet je wat? Ik vind jou aardig. Ik hou van jou man. Dus ik uh, ga niet uh, jouw medewerker stelen. Nou, en zo is er volgens mij een soort ongespro of, uh, ongeschreven afspraak gekomen. Mm -hmm. En uh, dat ze elkaars... Uh, uh, medewerkers dus niet gaan afpakken. Ja goed, dat, dat, dat klinkt op zich natuurlijk allemaal redelijk logisch als je denkt van nou ja goed hè, want het is natuurlijk vervelend als je een goede medewerker verliest. Maar ja, als je het kijkt vanuit de kant van de, van de werkende stel nou dat je bij bijvoorbeeld Intuit werkt, wat, bijvoorbeeld, wat niet zo bekend is, of bij Adobe uh, en je hebt een, een kans om te gaan werken bij een bedrijf als Microsoft of Google of Apple. En dat mag gewoon niet omdat jouw huidige werkgever een afspraak heeft met de, die met die, met die andere werkgever... van dat ze elkaar, geen, geen personeel... van elkaar aannemen. Uh -huh. ja, dan word je dus beperkt in je carrièrepad. Ja, en nu is het is zelfs zo geweest... dat er op een gegeven moment... Er is er een, een Apple-medewerker... Uh, of een developer... of een engineer is benaderd... door, um, door iemand van Google... Nou, daar heeft Steve Jobs toen die tijd lucht van gekregen. Die heeft een pissig mailtje gestuurd. Van hey, uh, hadden we hier geen afspraken over? En dan is er een reactie terug van Eric Smit. Naar uh, nou, weer iemand binnen Google. Van jongens, hey, we hebben hier afspraken over. Kan niet. Zorg dat uh, uh, dit opgelost wordt. En dan krijgt... Erik Smit kreeg een mailtje terug van, uh, van zijn, uh, hoe noem je dat? Degene die onder hem zat en die dat regelde. Oh, ja. oh, oh, oh wat, een, wat een probleem. Dit kan echt niet. Uh, we zorgen dat diegene binnen het uur ontslagen is. Okay. Dus degene die iemand had benaderd van Apple... Uh -huh. En we maken er een publiek voorbeeld van binnen het bedrijf. Okay. Dus toen is er zeg maar, heel duidelijk gemaakt van... jongens, uh, dit, uh, dit kan echt niet. En uh, uh, als je het toch doet, dan word je ontslagen. Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk wel vergaande maatregelen. Als je ziet dat het om een illegale afspraak gaat... ja, nou, dat is dus allemaal al zo'n beetje allemaal naar buiten. En nu willen de mensen die er last van hebben gehad, die willen munten. Ja, en terecht... En in, in principe kan je dat natuurlijk het best omschrijven als een first world problem. Hè? Ik bedoel, eh, wij kunnen niet nog meer verdienen bij een nog groter bedrijf of mm -hmm. wat dan ook. Ja. Maar desalniettemin een probleem. Maar er zijn ook derde wereldproblemen. Want uh, de, het is weer deze week redelijk in het nieuws geweest. Uh, dat Apple, moeten we meer druk op Apple leggen. Omdat het in Foxconn, mm -hmm. hè, een van de fabrieken waar veel wordt ge, gemaakt van Apple producten. Dat het daar toch allemaal qua mensenrechten en uh, werkomstandigheden niet zo geregeld is als we het gewend zijn uh, in Nederland of in Amerika... of uh, in, een, in een first world, hè? Nou. in een developed country. Nou ja, goed. Um, daar is natuurlijk ook weer veer, veer, veel rumoer om geweest. Misschien kan jij daar uh, jouw licht eens over laten schijnen. Wat vind je daar nou van? Ja, dat vind ik, dat vind ik zo lastig. Want um, aan de ene kant wil ik zeggen van ja, maar dat is toch overal in, in, in China en in... in uh... Uh, wat is Korea en, en Japan, de, daar wordt gewoon in een andere uh, cultuur gewerkt. Mensen die andere dingen gewend zijn, die anders werken, andere uren maken, ander, onder een andere werkdruk zitten, de, daar zijn heel, die zijn heel anders ingesteld. En op heel veel dingen waar wij hier tegenaan kijken van... ja, er is wel heel veel stress dat je dat, dat, je dat oplevert of dat is, die druk is te groot. Kijken zij anders tegenaan en hebben ze daar minder last van... Het probleem is dat zij natuurlijk nu ook gaan zien van... Hey, ...de Weste wereld kijkt er zo tegenaan. Um, misschien zijn we wel fout bezig. En daardoor ontsta ontstaat er ook in die landen druk van... ...moeten we da dat eens niet gaan aanpakken. Uh, hetzelfde met de lonen. Die, die gaan daar ook op een gegeven moment omhoog. Want die gaan ook kijken naar ons van... ...ja, hey, daar uh, verdienen ze veel meer. Ja... Ik denk dat het, dat het twee kanten heeft. Maar goed, als er mensen, wat we ook tevreden gehoord hebben, de, de zelfmoorden gaan plegen. Als je zo'n zelfmoordgolf hebt of wat het ook is. Ja, dat is natuurlijk niet, niet goed. En natuurlijk wordt het bij Apple breed uitgemeten. En dat moet natuurlijk aangepakt worden. Want als het zo ver gaat, dat is natuurlijk nergens goed. Ja. Nou, een paar kanttekeningen. Hè. Korea en Japan zijn volgens mij lang niet zo slecht als in China te werken. Uh -huh. Ik bedoel, dat, dat, dat is volgens mij al de standaard wat hoger. Al heb ik daar geen bewijs voor, of niet per se echt onderzoek naar gedaan. Maar dat gevoel heb ik in ieder geval. Je hoort niet dit soort verhalen uit Japan komen. Uh -huh. Japan is een rijk land hoor, vergis je niet. Uh -huh. uh, of in ieder geval een, een develop country, kan je het wel noemen. Maar inderdaad, uh, uh, uh, wat mij st uh, steekt is niet het juiste woord. En uh, niks wat ik zeg wil die verantwoordelijkheid bij welk bedrijf dan ook wegnemen. Maar ik vind het wel een beetje flauw dat Apple in, in dit geval zo... Uh, ...uitgelegd wordt als bedrijf, dat, dat daar wat aan zou moeten gaan doen. Terwijl ook uh, de, de apparatuur van Amazon en de, de, de spullen van HP en, en weet ik veel... ...zo'n beetje alles komt uit China. Ja, maar je bent je een voorbeeld dat, hè. Uh, Apple is een voorbeeld. Ja, dat is het ding hè. Als je zo groot bent, dan heb je dus ook een, een rol te spelen. Dus dat is in, inderdaad wel, ik snap wel dat, uh, dat er iets van... van uh, uh, hoe noem je dat? ...iets van extra aandacht aangegeven wordt. Maar ja, als je dan zo'n faalhaas ziet op het internet... ...die zit te posten van... ...kijk jongens, daarom moet je Apple uh, downloaden... ...en kopen, of uh, downloaden, boycotten... En uh, koop, uh, koop dan maar uh, deze vette uh, Asus-tablet uh, uh, uh, of, uh, of een of andere, andere ding. Die komt net zo goed uit zo'n fabriek. Ja, uh, en, en dat is een beetje het probleem. En uh, op het moment dat je dat als op, de, op die manier als wapen in gaat zetten... als argument waarom Apple kut is, hmm. dan ben ik er wat minder fan van wil niet wegnemen... dat er gewoon wel dingen beter ge gedaan moeten worden. Een andere kanttekening die bij jouw verhaal had... je had, had het net over... die zelfmoordgolven, of in ieder geval... Hè, dat, da, daar gebeuren wel eens wat dingen in. Het zijn twee dingen. Als je bedrijf... zoveel miljoenen mensen in, in, in dienst heeft... dan zullen er altijd een paar mensen zelfmoord plegen. Uh -huh. Ik bedoel ook bij Shell... en ook bij Ford en ook bij uh, Albert Heijn. Uh -huh. <lacht> ja. Ook dat is weer niet een... Uh, <lacht> zeker bij Albert Heijn. Ik hoor je al lachen. Eh... <lacht> uh, en, en uh, bijvoorbeeld dat, dat verhaal wat twee weken geleden in het nieuws was... dat er een hele hoop mensen op het dak stonden om te gaan springen... als ze niet betere werkomstandigheden kregen. Hè, dat zie je ook. Groot Foxconn en dan wordt Apple ook twee keer genoemd. Maar misschien is het voor de, voor de duidelijkheid wel leuk om erbij te zetten... dat ging om de Xbox-fabrikage uh, uh, lijn. Ja, dat waren precies. dus mensen die Xboxjes in elkaar zitten te schroeven. Maar natuurlijk ja, wordt goed, er gelijk naar die connectie met Apple gelegd, hè? Ja, nee, zeker. En dat, en dat, dat, dat zie je dus ook, als, zeker als we het uh, terugpakken op wat dat als wapen gebruiken, zeg maar. Mm -hmm. Hè, dat argument gebruiken als, waar, waarom Apple kut is. Dan zie je dus mensen van, oh, nou uh, kijk, ze staan, staan, staan zelfs op het dak om te springen. Terwijl dat dus niet met één op één met elkaar te vergelijken is. Of in ieder geval, dat heeft dus niks zoveel met Apple te maken. Dat heeft gewoon mee te maken met hoe onze wereld op dit moment in elkaar steekt. En dat we het beste... Uh, of in ieder geval dat bedrijven ervoor kiezen om zo goedkoop mogelijk... met hoge marges spullen ja. te laten fabriceren in een gebied in China... Waar het dus ook mogelijk is, dat als je zegt van goh, ik, heb een, uh, een, ik wil een ander type scherm proberen of een ander type schroef. Of ik wil aluminium bodies laten maken. Het zit allemaal bij elkaar om de hoek. Het zou vast nog wel een end fietsen zijn. Ja. Maar het is wel zo dat je een snelle turnaround hebt. En dat je kan zeggen van oké, okay, uh, ik ga uh, een kwartiertje rijden met de auto's <laughs> of met de vrachtwagen. En halen een nieuwe lade schroefjes op bij onze collega's uh, een stukje verderop. Of we laten glas fabriceren hier en hier. Het zit allemaal zo gecentreerd. En dat op zichzelf maakt het natuurlijk ook een interessant uh, uh, uh, gebied om, om, om je productie te laten uitvoeren. Ja. Dus dat is wel iets... Uh, maar, de, maar denk je niet dat, dat Apple um, net die druk iets hoger legt... of de, of de, de, de, de lat iets hoger legt voor werknemers... door uh, contracten die het bedrijf maakt die heel geheimzinnig zijn... en niks mag er naar buiten... Alle uh, werknemers moeten, moeten een, een of andere clausule in het contract hebben dat als je iets naar buiten brengt staat dat uh, weet ik voor wat een boete op voor 100.000 euro en weet ik voor wat is dat, maakt dat niet net dat beetje erger? Oh, ik vind wel dat Apple gewoon wat meer eraan zou moeten doen. Uh, bedoel, er zijn natuurlijk wat berichtjes naar buiten gekomen, die interne mail van Steve of uh, van Steve Jobs ik wil zeggen, maar van Tim Cook die, die zegt van jongens iedereen binnen ons bedrijf is belangrijk en dit is ons onderzoek wat we erna gedaan hebben. Dit zijn de dingen die we uh, die we hebben opgemerkt en wat beter moet. Daar staan dus ook dingen in als slaven, slavernij en kinderarbeid. Uh -huh. Ja, dus dan lees ik dat en dan denk ik van... wauw, waarom wordt dan niet meteen alle banden verbroken met zo'n fabriek? Maar ja... Uh. Als je, het, als je het heel simpel zegt, het kan gewoon haast niet. Hè? Want waar kan je anders die 40 miljoen iPads of wat dan ook... iPhones laten maken die verkocht moeten worden? Want er, er is niet echt een goed alternatief. En dat zou bijvoorbeeld mooi zijn. Omdat Apple natuurlijk bijvoorbeeld zo groot is en zoveel munten heeft. Dat zou mooi zijn als ze daar iets wat mee doen. Dat ze zeggen van we zetten een fabriek neer in Amerika. En we zetten een, een, een fabriek neer in Europa. En als jij 20% meer wilt betalen, dan kan je een iPad kopen... waarvan je weet dat de mensen in Frankrijk hem in elkaar... Hebben geschroefd of uh, mensen in, uh, in, in Texas of wat dan ook. Uh, ja, want dat was, er zijn, wat want was, in... ja, dat was toch van, uh, um, er waren twee redenen waarom Apple niet in Amerika uh, liet produceren. Dat was in eerste instantie de, uh, de prijs, maar daarnaast dat om 40 miljoen iPads te produceren ze uh, een beroepsbevolking nodig hadden van een stad die ze die ongeveer 200.000 mensen qua grootte had en dat hadden ze alle uh, uh, beschikbare mensen voor werk in. En zo'n grote stad is er gewoon bijna niet naast New York, uh, L.A. en, en dergelijke. Om, dus het is bijna onmogelijk om een zo'n grote fabriek in Amerika neer te zetten, omdat de beroepsbevolking gewoon op ve vele gebieden veel te klein is. Ja, ja nee. Dat, dat, en je moet maar mensen vinden die dat werk willen doen. Hè? Ook bedoel, nog eens. Het werk wat in, in de Chinese fabriek gedaan wordt, is waarschijnlijk niet... Uh, ja, is waarschijnlijk niet het meest uitdagende werk. Terwijl... Naast dat je die mensen moet vinden. Hebben we ook nog niet echt de opleidingskanalen ervoor. Hè? Ik bedoel, je kan niet zomaar een fabriek neerzetten. Die zo'n grote productie kan verzorgen. Ik bedoel, dat, dat speelt met een heleboel dingen. Dus daar heb je gelijk. Uh, die twee dingen die meespelen zijn. Denk ik de kosten. Al zal dat misschien. De kosten van personeel. Nog best wel te overzien zijn het verschil. Mm -hmm. Alleen dan komt het er dus bij. Dat je dus dan nog mensen moet kunnen vinden. En dat je. Uh, als je het. Wil doen om te vergelijken met Shenzhen of zo, hè? zoals die, die regio in, uh, uh, in China. Hmm. Dan heb je dus op een gegeven moment alleen een iPad-fabriek of een iPhone-fabriek. Maar in, in China kunnen ze dus nu bellen en zeggen van... jongens, uh, kunnen we eens proberen met uh, Gorilla Glass 3.0? Uh, stuur mij morgen eens uh, eventjes een, een nieuwe op. Of uh, stuur mij eens even uh, een versies op met... Uh, uh, in plaats van zonder schroeven, met schroeven en een, uh, in een zwarte achterkant. Dat soort dingen kan allemaal, omdat uh, alle producten eromheen... Ja. ...daar ook gecentreerd hebben zitten. Dus dat zijn een paar problemen die, die spelen. Uh, maar nogmaals even voor de, uh, voor, voor de overduidelijkheid... Nou, zo maar even noemen. ...dit uh, is op geen enkele manier een excuus natuurlijk... ...om, uh, om dit voor te laten gaan. Die, die, die, die, die beroepsbevolking daar... ...die heeft het inderdaad niet al te best... En dan is het dus een keuze van, goh, eh, uh, hou ik daar rekening mee bij de aankoop van mijn producten? De meeste mensen zeggen tijdens zo'n podcast of tijdens een artikel dat ze erover tikken of lezen... Nou, nou, nou, ik koop niks meer van, de, van dat. Tot ze ergens in de winkel staan bij de mediamarkt en erachter komen... dat in principe alles in de mediamarkt uit China komt. En ja, dan koop je geen tv, dan uh, er is er nog geen uh, vegetarisch, uh, uh, biologisch... Uh, alternatief voor elektronica op het moment. Hm. Maar dat is natuurlijk ja, wel een Dat markt is misschien waar... wel, want volgens mij: je hebt uh, ook, ook wel een aantal Engelse en, en Duitse fabrikanten, maar die zijn veel kleiner. En, en je levert gewoon in op, op bepaalde elementen. Ik heb het even op televisies. Hè. Je hebt een. een, een ik heb even de naam niet uit Duitsland, een fabrikant. Uh, die levert wel gewoon goede televisies. Maar daar zitten niet die high-end features op. Als op een Panasonic of een Sony of een, of een Samsung of een LG. En, um, maar je fabriceren die wel in Duitsland? Die fabriceren in eigen land. Ook in kleine hoeveelheden ja. natuurlijk. Um, ja. En de prijs ligt op zich nog niet eens zoveel hoger. Maar je levert gewoon wel in. Want in massaproductie van, van hoge kwaliteit. Ja, dat dat maakt uh, je prijs gewoon om uh, hoger en dat dat valt alleen te doen in in in Azië op dit moment. Ja, oké, okay, nou ja, goed, maar dat is misschien dan. Misschien weet ik er niet, niet genoeg van om er echt uh, wat over te zeggen. Maar ik denk dat er nog niet een groot genoeg aanbod is aan. Uh, aan ik noem het nog maar even Vegetarisch-biologisch uh, elektronica, zeg maar. Nee, nee, hè. Nee, absoluut. Allemaal verantwoord en gezond voor je. La la la la la. Dus uh, nou ja, goed. Uh, wel weer interessant om te volgen natuurlijk de komende tijd. Het zijn van die verhalen die één keer in de maanden weer een beetje boven komen drijven. En uh, wie weet zien we Apple ooit wel eens een keer hier iets aan doen. En zijn daar in principe de aangewezen persoon voor, denk ik, hoor. Om uh, de eerste klap het goede voorbeeld te geven. Maar wie weet, uh, is het een ander bedrijf die het goede voorbeeld geeft? Dat mag natuurlijk ook. Een Google of een Microsoft of nee. een Adobe of wat dan ook. Oh. Of HP, Amazon, noem het allemaal op. Even kijken, wat is dan het volgende onderwerp wat we op de lijst hebben staan? Android Design Guidelines. Ah. Ja, daar nou heb ja, jij een goed. mooie presentatie al... opgemaakt. Ja. ja, ik ben fan van het uh, proberen van, van nieuwe websites en die en dat soort dingen. Hè. En daar heb ik dus een soort presentatie, uh, storywheel is, .cc is er, en dan kan je een soort dia-show maken. Met wat screenshotjes of met fotootjes die je gebruikt, en dan kan je dus tekst onderin spreken. Dus ik heb op jouw website een link staan naar zo'n storyview van mij, waar ik over de Android Design Guidelines praat. Uh, maar we hebben het net al over Apple een tijdje gehad. En toen was ik veel aan het woord. Dus laat ik het maar kort houden. Anders ben ik, krijg ik weer van die boze mailtjes. Van houd ik een keer je back jongen. Ik vind het niet erg. Hier, hebben, hier, hebben, hier weet je ook weer niks. Van, of in ieder geval niet meer. Maar hier moet ik weer over praten. Zeg maar. nee, dit zijn onderwerpen die jij geïntroduceerd hebt. dat is helemaal niet erg. Die mailtjes die gingen over het feit dat jij mij onderbrak. Dus ik ga jou ook niet onderbreken. Vertel erover, graag zelfs. Oh, oh, nog even een trap nageven ook echt. Hè? Dat ik jou onderbreek. <laughs> maar oké. Nee, ja goed. Die, die Android Design guidelines. Uh, kijk die presentatie. Die duurt een minuut of tien of zo. Uh, kan je vinden via jouw website. Staat ongetwijfeld. Voeg jij daar zo meteen een linkje aan toe op je website. <coughs> bij, deze, bij de post van de podcast. Mm -hmm. Kijk het eventjes. De, de, de dingen die je die eruit mee kan nemen, zijn in principe dat ik hoop dat die design guidelines, mits ze door genoeg developers gebruikt worden. Ik hoop dat de ervaring binnen apps wat consistenter wordt. Dat we wat door, door juist die, dat gebruik van standaard-iconen en dat soort dingen. dat we ook snellere feedback krijgen op het moment dat je iets aanraakt op het scherm. Dat heeft vooral mee te maken dat die standaard-icoontjes standaard die geleverd worden. standaard-thema-elementen die geleverd worden. in verschillende states worden geleverd. Dus untouch, klikt. Uh, en, en, en hoe zeg je dat? Blank, of hoe wil je het wil ja, ja. noemen. Hè? Dus gewoon standaard. Uh, Juist dat soort kleine verschilletjes, dat is wat bij mij een heel erg verschil maakt tussen iOS en Android. Die instant feedback als je zo'n scherm aanraakt. Dat is een belangrijk element van die design guidelines. En wat ook erg, een erg belangrijk element is van die, die guidelines, is de manier waarop de navigatie geregeld wordt binnen een app. Je hebt zo'n backbutton sinds, uh, sinds Honeycomb. Uh -huh. Of in ieder geval uh, on-screen. En je had het daarvoor natuurlijk ook al uh, hardwarematig. Maar die backbutton die had lang niet altijd dezelfde functie. En wat Google nu zegt is gewoon... we willen dat die backbutton in principe altijd... gewoon naar het vorige scherm waar je was gaat. Dus open je een app vanuit je, vanuit je launcher... en je drukt op back, kom je terug in je launcher. Open je een app en klik je op... Uh, is toevallig een RSS-reader... en klik je op de Tablets Magazine RSS. En je drukt op back, kom je terug bij het beginscherm van, van de app. Op die manier. En dat is natuurlijk wel erg fijn als dat... Uh, op een gegeven moment allemaal hetzelfde is. Want dat maakt het makkelijker... om, om meer dingen achter elkaar tegelijk te doen... Op je, op je tablet. En niet elke keer afhankelijk te zijn van... oh, wacht even, dit is de RSS reader. En als ik hier terug wil, dan moet ik een S tekenen... met mijn hand op het scherm. Of ik moet dit en dit doen en dit en dit doen. Weet je wel? Uh, meer consistentie. Mm -hmm. ja. Oké, okay. nou ja interessant om, om te zien... Hoe, da hoe dat gaat lopen de komende maanden. Ja, Oh, is nou jouw beurt? We kunnen wel even mijn beurt maken. Uh, we kunnen even kort <laughs> over, ja, over uh, wat technieken achter. Uh, uh, communicatie tussen smartphones, slash tablets en, en andere uh, apparatuur zoals uh, televisies. Uh, uh, In-car displays, uh, uh, monitoren, noem maar op. <clears throat> er zijn al veel manieren om je uh, bestanden, videobestanden, fotobestanden over te zetten naar een display. Um, Denk bijvoorbeeld aan, aan HDMI of, of micro-USB. Um, dat zijn een beetje de dingen die nou standaard gebruikt worden. Je kent tablets met micro-USB of gewoon USB en HDMI. Maar er zijn ook nieuwe technieken die, die steeds meer uh, geïntegreerd worden. En uh, twee technieken die al een beetje geaccepteerd zijn... en die we steeds meer in apparatuur uh, zien verschijnen... zijn MHL en WIDI. <coughs> Om het even kort uit te leggen. MHL. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee? De nou, MHL zit uh, bijvoorbeeld op de uh, Samsung uh, Galaxy Tabs en, en uh, uh, de HTC Flyer volgens mij. Uh, dat zit er dus al op, maar dat is eigenlijk onbekend. Er wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dat is eigenlijk zeg maar dat de micro-USB-port gebruikt kan worden... om videomateriaal soort van te streamen via een kabel naar je televisie. Wat je daarvoor nodig hebt is een micro-USB naar HDMI-kabel of omzetter. Die sluit je dan dus aan van de micro-USB-aansluiting uh, op je tablet op de HDMI-ingang van je tv. En uh, vervolgens kun je gewoon uh, op hoge snelheid... videomateriaal weergeven. Um, daar is, heb je dus dat is, is MHL? MHL, ja. En um, het voordeel daarvan is dat je dus... je uh, uh, HDMI-aansluiting op je tablet... in principe niet meer nodig hebt. De, nee. die, die vervalt. Daarbij kun je met de uh, Mobile High Definition Link... zo heet het eigenlijk... Um, heeft het nog een, een aantal extra voordelen, want je kunt tegelijkertijd je tablet of je smartphone opladen als deze aan de televisie hangt. Je kunt met de afstandsbediening van je televisie je uh, materiaal op je tablet bedienen, dus besturen. Hm? Ja, er wordt zeg maar, informatie via de HDMI-ingang van je televisie teruggestuurd naar je tablet. Dat kan volgens mij niet. Ja, het is echt zo. Echt? Echt. Wauw. Ja? Oh, dat weet, nou, daar had ik niet geloofd, als je me dat uh, had verteld. Nou, nou oef, ik vertel het je. <laughs> ja, precies. Nou, maar. Ik heb het op verschillende bronnen nagekeken. Want ik heb natuurlijk Wikipedia erbij gepakt, of, de, de officiële website van MHL. En daar wordt het allemaal gemeld over deze voordelen. Dus ik moet er eigenlijk wel vanuit gaan dat het echt kan. Dus, oh, dat oh zit nee, ja, Als jij het zegt, dan geloof ik het wel. <laughs> maar de micro-USB-poort kan, kan ook gewoon uh, gebruikt worden uh, voor... Waar, waar die eigenlijk voor bedoeld is en dat is gewoon aansluit op je PC, het opladen van je tablet noem maar op. Dus uh, er worden twee poorten in één gezet. Uh, dus zoals gezegd, de Samsung Galaxy beschik beschikt daar al over, uh, de HTC Flyer beschikt daar al over en er zullen steeds meer apparaten daarvoor uh, uh, van voorzien worden. LG TV's, Samsung TV's. Dus uh, dat oh gaan wacht we... eens eventjes. Dus, dus dus MHL moet op zowel je tablet als op je tv zitten. Juist. Dus het is niet zo dat ik nu... Met, ik heb een scherm met een HDMI-ingang. Mm -hmm. En dat scherm is een paar jaar oud, zeg maar. Mm -hmm. En als ik mijn iPad via de HDMI eraan doe... dan kan ik dat meereren. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat mijn Android-tablet dat ook kan. Nee, alle apparaat, apparaten waarmee je wil werken... moeten MHL-ondersteuning hebben. Oh, oké. Okay. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van, is het nou zo dat ik die reviews die ik van de, van de 10.1 of 8.9 of zo heb ik daar dan de fout gemaakt. Om te zeggen van het is een nadeel dat er geen HDMI-poort op zit. Want die zit er dus wel op. Maar eigenlijk weer niet omdat je dan weer een heel apparaat eromheen nodig hebt. Ja, dat zijn inderdaad twee kanten. En dat wist ik ook niet hoor. Want ik heb toen ook een paar keer geschreven van ja, wat uh, krijg je nou uh, qua USB-poort. En dan moet je weer eens een adaptertje gebruiken. En uh, voor je HDMI-aansluiting, bla bla ja. bla. Uh, maar ja, ik wist ook niet. Daar zit MHL op blijkbaar. Maar goed, dan moet je alsnog een Samsung... Overigens zit op die Samsung tablets helemaal geen micro-USB-aansluiting volgens mij. Mm, dat hoef ik zo niet te zeggen. Als ik, als ik ze zo even voor mijn geest haal, dan zit er maar één aansluiting. Dat is zo'n zo iPad dock connector, zeg maar, zit erop. Oké, okay, maar dat is dan uh, een dock connector die je weer naar een andere adapter kan zetten, waarschijnlijk. Ah, in in die Samsung... misschien wel een paar dan... handige diagrammetjes van maken. Ja. Um, Daar zal ik even naar kijken, maar um, Samsung geeft zelf in ieder geval aan dat het erop zit. Dus hoe dat dan werkt, oh. dat zal met een adaptertje werken, dat zal ik even uitzoeken en een keer ergens plaatsen, dat, dat komt wel goed. Um, andere te ja, andere techniek die is draadloos, is WIDI, dat is Wireless Display van uh, Intel, houdt in draadloze communicatie tussen twee apparaten, um, gebaseerd op de wifi techniek. Het enige verschil is dat je geen bestaand wifi netwerk nodig hebt. Dus de twee apparaten hoeven niet verbonden te worden met je router die thuis staat. Ze zetten namelijk samen tussen elkaar een klein wifi netwerkje op. Ze zien elkaar, maken een klein wifi netwerk en wisselen bestanden uit. Dus de bestandsoverdracht gaat snel en je hebt geen wifi netwerk nodig. En het gaat draadloos. De bandbreedte is een stuk groter. Je kunt het vergelijken met bluetooth, alleen de bandbreedte is dus groter. Dat is dus een draadloze manier om je bestanden over te zetten. Daar zijn nog heel weinig producten van. LG uh, is een van de eerste die de televisies daarmee uit gaat rusten. En Intel heeft het in wat Notebooks, Ultrabooks, uh, noem maar op zitten, Maar dat komt dus ook straks Windows 8 gaan zien in tablets terug. En dan hebben we nog, uh, ja, dan hebben we nog één techniek uh, waar ik gisteren wat over plaatste. Dat is WiGIG, of WiGIG eigenlijk. Uh, van uh, De WiGIG, uh, de, de Alliance is het eigenlijk. En Panasonic is daarmee aan de gang gegaan um, om... Uh, het is ook een manier om draadloos gegevens van een tablet of, of een smartphone, noem maar op, naar een display te zetten. Een Panasonic heeft dit nou gedemonstreerd in een SD-kaart. Dus een SD-kaart is uitgerust met de YGIG techniek. En dan kun je op een afstand van 1 tot 3 meter met gigabitsnelheid bestanden video's overzetten op een ander display. Een Panasonic noemt dan het voorbeeld van een tablet met een uh, YGIG SD-kaartje en een in-car uh, AV-systeem met, met display en noem erop in je auto Dus dan kun je, als je op de achterbank zit Met een simpele veegbeweging een, video, uh, een volledige video van een anderhalf uur Binnen een minuut naar je display sturen En dan wordt het daarop weergegeven Dus een hele snelle verbinding je hebt dan wel, Het kan alleen afstand tot maximaal 3 meter Maar het kan allemaal snel En het kan in een SD-kaart geïntegreerd worden Techniek is nog een, een, een prototype, echt een concept. <laughs> maar Panasonic wil het wel in 2013 SD-kaarten met deze techniek op de markt gaan brengen. Ook een interessante techniek. Uh, als vraagje dan, hè, stel nou dat, ik, uh, uh, we, dat wij samen in een huiskamer zitten... en we hebben alle twee een tablet met een SD-kaart. Uh -huh. uh, welke tablet heeft een SD-kaart? De Motorola Zoom. Ja, bijna normaal, ja. Nou, niet degene die ik zie hoor. Uh, dus wij zitten dan samen... Uh, jij zit aan de ene kant van de huiskamer... ik aan de andere kant. En wij stoppen alle twee zo'n zo, zo YGIC SD-kaart erin. Werkt het dan onderling? Of is het ook weer dat je er een speciaal apparaat... om het te ontvangen voor nodig hebt? Er um, zijn, om het, om het weer te geven... heb je een, inderdaad een, een ygic certificeerd of ondersteunend display nodig. En of het dan ook een maar tablet, is het zo tablet dat kan ik... zijn die kan ontvangen... Dat haal ik nog niet uit de prototype informatie van Panasonic. Ze hebben het nu echt over weergaveapparaten. En een tablet is meer een ver verstuurapparaat, zeg maar. Ja, maar dat is een beetje de kanttekening die je daarbij moet zetten. Want er zijn ongetwijfeld wel BMW's of andere dure auto's. met in-car displays waar je ook een SD-kaart in kan proppen. Uh -huh. En als dat het pure feit dat je er een SD-kaart... of zo'n speciale SD-kaart, een YGIG-kaart erin stopt... dat die dan geschikt wordt als ontvanger... Dat, dat zie ik het wel als een oplossing. Maar als dat dus weer een heel nieuw in-car systeem is... dan is het dus alleen maar voor de mensen die in 2014 een auto kopen. Want dat duurt allemaal natuurlijk eventjes, hè, voordat het geïntegreerd is en mm -hmm. dat het ook in andere plekken... en dan is het weer zo'n zo zo techniek dat te veel hoorders neemt voor zichzelf... om, om een succes te worden. Dus Jawel, dat snap ik wel. Maar dit is, dit is het uh, uh, voorbeeld wat Panasonic toonde. Hè. Dit, is, dit is een eerste uh, concept en ze zeggen dit is een mogelijkheid... In een auto. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, zegt Panasonic, die gaan ze nu ontwikkelen. En zo'n SD-kaart is de eerste stap. En uh, uiteindelijk moeten er natuurlijk ook televisies mee uitgerust worden. En, en zul je waarschijnlijk ook gewoon tussen tablets kunnen communiceren. Maar het gaat meer, het idee is dus uh, korte afstandsverbinding met gigabitsnelheid om gegevens over te zetten. Dat dat er aankomt, is een feit. Alright. Andere gekke techniek op een tablet. Ik las een berichtje op jouw site over een Linux-tablet. Ja, ik, ik heb zelf niet heel veel ervaring met, met Linux. Uh, ik, ik, ik heb er nooit mee, mee gespeeld. Of, jij, je hebt wel een Linux uh, DualBoot of zo? Je hebt ja. een Linux-PC toch? Ja, ik gebruik soms wel eens uh, her en der wat Linux. En bijvoorbeeld, ik heb op mijn moeders uh, laptop heb ik Yoli OS gezet. En dat is, dat is een Linux-distributie. Okay. Dus daar heb ik wel redelijk wat. Of, nou, ik, ik bedoel, ik ben geen uh, Linux geek hoor. Ik weet, uh, Terminal en zo, dat soort dingen. Ik vind ik allemaal vrij lastig. En sudo nog wat en uh, dit en dat. Daar ben ik allemaal geen held in. Ik heb er altijd wel Google bij nodig, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, een klein beetje ervaring met Linux heb ik wel. Okay. Uh, en, en ik las bij jou, of in ieder geval, ik zag de titel. Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal. Uh, oh, kan het niet herinneren dat ik het echt helemaal gelezen heb. <laughs> ja, dat <is> klopt <laughs> zeg ik ik. Uh, over een Linux tablet, een budget tablet nog ja, wel. Ja, de Spark um, en budget, daar is de reden op, kom ik zo op. Uh, de Spark tablet, het is, het is eigenlijk een rebrand van een tablet die al lang bestaat. Ook een onbekende tablet, een Android tablet. Maar daar hebben ze dus uh, Linux op gezet, met daaroverheen de, uh, even de Plasma Active uh, interface. Dat moet een hele gebruiksvriendelijke touch interface zijn um, voor, voor het gebruik op een tablet. Maar het belangrijke aan dit uh, geval, dit, dit apparaat, is. Dat het helemaal open is. Dus, Linux-platform, je, je, alle software is vrij toegankelijk. Alle hardware, alle systeembestanden. Je kunt er helemaal naar eigen smaak inrichten en doen. Nadeel: er zit geen uh, applicatielibrary-bibliotheek aan. Je moet het echt doen met je eigen dingen: uh, het, por het porten van, van applicaties <lacht> of het routen van het ding. Het is echt een apparaat voor de, hobby voor de hobbyisten, voor de technisch onderlegden, voor de hackers, voor de ontwikkelaars. Um, dus je kan er helemaal mee doen wat je zelf wilt. Maar je krijgt dus ook eigenlijk. Hij kan alles, maar doet niks. Dus Je zou je het kunnen omschrijven. Maar ik kan me voorstellen dat het voor een aantal mensen heel interessant is om hiermee aan de slag te gaan. Want de mensen die al veel uh, op XDA-forums werken, of technisch uh, dieper ingaan op software, die zijn Linux vaak al gewend. Die vinden hun Linux-tablet een goed idee. Die kunnen er zelf mee aan de slag. Die kunnen ermee doen wat ze willen. Die hebben die applicatielibraries van Android uh, toch niet direct nodig. Die, die zetten die, die apps al over op de een of andere manier. Um, maar dat ding komt dus voor rond de 200 euro uh, uh, dit jaar waarschijnlijk nog op de markt. En uh, dat is vooral interessant voor de hobbyisten. Kijk, het is geen, geen apparaat wat de concurrentie aangaat met, met Android of, of uh, iOS of wat dan ook. Hmm. Ja. ja, sorry hoor, ik geloof er niet in. Uh, ja, maar ja, misschien maar goed, voor Het wel heel leuk vinden om er met de kloot, hoor. dat zou bij Absoluut, Smaar absoluut. Weer. Dus het is ook niks spannend, maar het is wel interessant voor degene die, die ermee aan de slag willen. Uh, maar natuurlijk wat, wat je al zegt, hè, het grootste nadeel is dat er geen uh, app library is natuurlijk voor zo'n ding. Dus dan heb je zo'n ding en dan kan je er weinig mee. Nou, dat is natuurlijk het, uh, het belangrijkste uh, argument uh, tegenwoordig. Een, uh, ja, de keuze uh. voor, voor een uh, tablet natuurlijk. Maar dat is wel een leuk dingetje, want dan kan ik mijn grote vriend Nathan uh, van digimind.nl weer even pluggen want die heeft een stukje geschreven over iets wat we natuurlijk al, al langer kennen, maar uh, we voegen het linkje zometeen even toe naar zijn stukje, okay. over de BlueStacks, of ja, hoe, ja, ik weet niet of misschien kwijt bij te beschrijven hoor, maar Windows 8 komt zo meteen uit hè? Of, of een jaar zeg maar, een, een, een maand of acht, uh, Dat verwachten we die, die, die Windows 8 tablets zijn, dan heb je natuurlijk hetzelfde nadeel van hè, waar is die massive app library? En dan is het mogelijk, kennelijk, om via BlueStacks software uh -huh. allerlei Android apps te gebruiken op je Windows 8, klopt dat? Oh, ik heb het nu niet heel uitgebreid gelezen, maar dat, dat kan inderdaad kloppen... ...want BlueStacks heeft al meerdere, uh, meerdere applicaties uitgebracht. Volgens mij is het ook BlueStacks die, die op de ViewSonic uh, bepaalde tablets... De, ...de tussenhaakjes dual boot mogelijk maakt tussen Android en, uh, en, en uh, hoe noem je het? Uh, Windows 7. Dus uh, BlueStacks specialiseert zich daarin. en Ja, ik denk het lastig. Want het is Windows 8 apps op Android of andersom? Android apps op Windows 8. Android apps op Windows 8. Ja, dat, en ik denk dat dat dus een, een resultaat is van... het uh, Dat het zo'n... Uh, ik zit weer meer air quotes te maken hier. Dat het mooi is dat Android weer airquotes air quotes open is. Dus dat, dat soort dingen worden ook toegestaan kennelijk. Ja, ik vind het zo, dat ook het zo lastig in te schatten. Ja, maar zo'n bedrijf als ja. BlueStacks dat, dat moet daar uitgebreid mee testen. En Microsoft is nog niet klaar met Windows 8. Dat zijn nou al de, de claim maken van... Wij gaan straks win, uh, Android naar Windows 8 brengen. Ik moet nog zien gebeuren, want wat je net al zegt, we zijn nog 8 tot 12 maanden van Windows 8 verwijderd. En tegen die tijd vind ik het wel interessant als dat zou kunnen. Maar dan moet het allemaal maar weer samenwerken met de Windows 8 interface, de Metro interface. Werkt het dan ook op ARM of alleen op x86 processors? Hoe wordt dat omgezet? Ja, nou goed, dan krijg je dat gezeur al, hè? Ja, ik snap het. Dus het is interessant als dat gaat lukken. Maar ik denk niet dat Microsoft dat zo heel eenvoudig toe gaat laten. Want we hebben vorige week nog besproken dat er Microsoft heel veel eisen stelt aan zowel software als hardware. Uh, ja. En om dan zo makkelijk. Uh, ze willen niet dat mensen kunnen routen hè, dat mensen hun ARM-tablet uh, uh, kunnen omzetten naar een Android-tablet of wat dan ook. Dus ze gaan dit ook niet heel snel toelaten, tenzij er echt specifieke afspraken tussen BlueStacks en Microsoft zijn. Oké, okay. hmm. nou ja, maar houden het in de gaten. Ja. Op zich, uh, op papier klinkt het interessant natuurlijk. Absoluut. En uh, trouwens, dat staat niet op de lijst, maar dat wou ik toch een keer naar voren brengen. Uh, ik, ik, ik ben nog steeds wel een beetje gesarmeerd, deels door die, door die Transformer Prime. Hè? Uh -huh. Maar op het moment dat je een mini keyboard dock hebt, dan ben ik er weer minder kapot van, van, van Android als besturingssysteem. Van de week was er zo online, had je volgens mij vorige week genoemd, dat, dat je vanaf je iPad kon je dan uh, een soort uh, virtuele Windows 7-machine openen. Weet je nog? Ja. Als ze dat nou eens doen met Chrome OS en dat je dat dan kan, dus gewoon de Chrome browser kan openen En dat je dus Chrome gebruikt op afstand. Want Chrome browser is natuurlijk wel een van de meer breed ondersteunde browsers. Uh -huh. Als we dat nou eens zouden doen voor, voor Android en voor iOS. Dat lijkt me wel wat. Dan dan is opeens zo'n zo, zo, zo apparaat een tablet met een toetsenbord gebruiken. Veel meer een webervaring. Ik bedoel, je graag geldt voor online. Een applicatie om Chrome op je tablet weer te geven. Nou ja... OnLive, dat is een bedrijf... wat gespecialiseerd is in streaming films. Of uh, nee, streaming games. Ja, maar dus wat dan, is dat toegevoegd waar dan? Uh, it, ja, ik snap dat OnLive wel, uh, hè. Maar wat wil je dan op je tablet weergeven? Okay. Nou, de, de browsers... Op, op mobiele apparaten... zijn niet hetzelfde als de browsers... op je laptop. Ja. Er zit een verschil tussen, hè. Mm -hmm. Ondersteuning, uh, mogelijkheden, whatever. Ja. Uh, ik heb nu gezien dat, dat er een app is voor iPad, dat je Windows 7 virtueel kan draaien voor de twee programma's die je in Windows 7 nodig hebt of zo, weet je wel. Mm -hmm. Maar ik wil graag dat ze dat doen met Chrome OS. Ja. Zodat je dus kan boeten, of niet, niet eens kan boeten, maar dat je op een app drukt en dat je dan Chrome OS opstart. En dat je dan op die manier... Uh, uh, Gebruik kan maken. En dat komt je eens zo heel erg neer op, op dat sommige websites niet zichtbaar zijn op een mobiel apparaat. Maar dan kan je bijvoorbeeld je extensies en zo gebruiken. Dus je LastPass. En dat is het, een extra laagje beveiliging. Uh, of uh, andere fijne extensies die je niet kan gebruiken op je Android-tablet. Oké, okay, ik bedoel, uiteindelijk wil ik natuurlijk het liefst gewoon dat, dat Google. Google Chrome als browser beschikbaar maakt in Android. Hè? Ik bedoel, dat zou optimaal zijn. Mm -hmm. Maar omdat ik naar die online oplossing zat te kijken van de week, dacht ik, oh, nou ja, noem ik dat maar eventjes. Nu. Ik kwam er ook zomaar op. Ja, nee, want dat is een beetje een probleem. Hè? Van, de, van de podcast deze week hebben we een beetje een probleem. Want we hebben echt geen hardware nieuws, of wel? Deel eentje? De Blackberry uh, kom, ja, kom speelboek. De, uh, want we hadden uh, volgens mij vorige week al over gehad. Hè, was er een roadmap uitgelekt uh, van BlackBerry. Wat, wat gaan ze doen? Uh, er komen twee nieuwe tablets. 7 inch en 10 inch. Blablabla. Dat vond je niet heel interessant. Is het ook niet heel interessant. Uh, ja. En nou is echt maar een hele presentatie uitgelekt. Waarin uh, uh, omschreven wordt van uh, dit, dit is de nieuwe BlackBerry. Die gaat verschijnen. Uh, nou ja goed. En daar worden we eigenlijk ook niet warm van. Want het enige wat, wat er eigenlijk verandert met het huidige model. Is dat het nieuwe model beschikt over een 3G module. HSPA Plus is dat volgens mij. Het is iets sneller dan 3G. Een 1,5 GHz uh, Texas Instruments-processor. Uh, en de NFC Near Field Communication techniek. De rest is exact hetzelfde als de huidige playbook. En die gaan ze dus opnieuw lanceren. Geef je mening. Waarvan kan het <laughs> ja, ik, ik Ja, daar kunnen we het kort over hebben. Nee, maar denk je niet dat misschien nou in combinatie met uh, nee. abonnementen... dat het voor bedrijven wel echt interessanter gaat zijn? Uh, nou, dat is een beetje het probleem van Blackberry in het algemeen. Ze stonden zo bekend om uh, het bedrijf als je secure, hè, veilig uh, e-mailen... en dat soort dingen wou doen. Mm. Maar ze lijken de focus helemaal kwijt. En uh, van de week, wie zei dat toch ook weer tijdens een andere podcast of zo. Blackberry heeft nu een beetje de stink of a loser. Hè? Blackberry is nu een beetje... Uh, in ieder, ieders ogen de verliezende partij. En dan moeten ze dus wel met iets heel cools komen... om eh, dat, dat gevoel om te draaien bij, bij, bij uh, de consument, zeg maar, hè, in, in breed genomen. Ja. En, ja, en dat zie ik zo'n zo lullige update als dit, zie ik, daar niet, uh, zie ik daar niet verantwoordelijk voor. En van de week kwam al een nieuwtje naar buiten... Uh, al moet je die statistieken natuurlijk nu niet allemaal zomaar uh, geloven. Maar het verhaal was in ieder geval dat zowel Android, iOS en BlackBerry... Uh -huh. op dit moment een, uh, ongeveer gelijk uh, aanwezig zijn in de enterprise-markt. Oké. Okay. En dat betekent <laughs> dat Android, of hoe heet het, BlackBerry heeft ingeleverd. Maar dan hebben we het over ook smartphones, hè? toch? Dan hebben we het over apparaten die gebruikt worden in de zakelijke markt. Ik ga heel even kijken of ik die telefoon kan wegdrukken. Ja. Of hoor je hem niet? Ja, ik hoor hem wel. Dat is niet erg. Vertel jij nog eens wat over die BlackBerry's? Ja, ja, goed, dat is eigenlijk het enige nieuws wat er over te melden is. Kijk, qua uiterlijk gaat er weinig veranderen. Het blijft een 7-inch apparaat. Ja. Uh, hij wordt dan wel uitgerust met uh, BlackBerry OS 2.0. Maar goed, de huidige BlackBerry krijgt uh, in februari volgende maand ook BlackBerry OS 2.0. Dus dat verschil, uh, dat, dat, dat is er weer pleiten. Dit apparaat moet ergens in het tweede kwartaal verschijnen. En wat ik al zeg, ik denk dat het vooral... Door Blackberry de insteek is van oh, die gaan we aanbieden met abonnementen. Dat bedrijven uh, personeel gaan uitrusten met dit ding met een abonnement. Waardoor het, uh, het apparaat ook goedkoper wordt. Een echt andere insteek kan ik niet vinden. Ik zou niet weten waarom ze hem dan opnieuw willen, willen, willen inzetten of willen lanceren. Want de NFC dat is er ook nog niet helemaal. En um, ja, die processor is iets sneller. Maar de Blackberry Playbook was qua multitasking al helemaal niet slecht. Het was juist een van de betere apparaten. Dus ja, ik zie het ook niet gebeuren zoals jij net zegt. Uh, ik ben wel benieuwd uh, of dit echt uh, zo gaat zijn. Of dat er nog iets, iets unieks, unieks aankomt. Uh, dat het uiterlijk nog echt verandert of zo. Maar uh, dus ik zie het niet gebeuren. Oké. Okay. En, en ik word ook nog uh, een... Uh, uh, dat las ik vanmorgen op... Uh, ja, ja, dat Blackberry, daar uh, ben ik ook wel klaar mee. Deur, hoor Ik ben een op. beetje van de... Apropos... Uh, victorie Ehm... Um, ik las op, uh, op Tablet World over uh, een Samsung ding. Kan je daar wat over vertellen die gelanceerd wordt? Ja, dat was bij de, de Super Bowl. En het staat me even niet bij wanneer de Bowl nou exact is. Misschien vanavond of morgen, of het weekend. Uh, dat durf ik niet te zeggen. Um, maar uh, Samsung zou uh, tijdens de Super Bowl, daar hebben ze over, over getweet er, op Twitter. Um, dan gaan ze een hele grote commercial, een lange commercial lanceren van 60 of 90 seconden. Die wel, wel 3 of 4 miljoen dollar kost. En dan gaan ze een nieuw device, een nieuw apparaat in, in promoten. Bowl is je van het in Amerika. Daar kijken miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen naar. Um, en als je daar een commercial koopt in de rust of, of in een break. Nou, dan moet je ten eerste geld hebben. Maar je weet dat miljoenen mensen je, je product gaan zien. Nou, Samsung heeft op Twitter ja. laten weten, dat gaan we doen. Uh, nieuw apparaat, dus, dus het hele internet, uh, alle grote sites uh, staan inmiddels al weer vol van uh, wat gaat het worden, wat gaat het worden. Um, er gaan gerucht over een nieuwe Galaxy Tab, 11,6 inch, uh, hoge resolutie. Maar ik las vanmorgen op, uh, op een uh, op, uh, onder meer Android community dat het eigenlijk gewoon gaat op de Galaxy Note. Die kennen we in Nederland alweer bijna een paar maanden, maar die wordt in Amerika nu pas uitgerold, of nu pas gelanceerd. En um, Samsung heeft veel vertrouwen in, in dat... Tablet slash smartphone. Um, en dus je verwacht niet dat, uh, van... dat, dat nieuwe wetse ding? Nee. Uh, tenminste die verwacht, verwacht in ik ofzo. niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat, wat ik opmaak uit stellige informatie van, van de meer Android community... is dat zij weten, maar goed, dat is maar de vraag natuurlijk... dat het om de Galaxy Note gaat. En ze hebben wel gelijk dat dat ding pas nu gelanceerd wordt. En uh, Samsung zet daar nou wel vol op in. En ik kan me wel geloven dat de Galaxy Note... Tenminste, ik kan me wel voorstellen dat de Galaxy Note uh, daarvoor gebruikt wordt. En um, we weten, we hebben, nog zo waar, we, we hebben nog niet eens gezien het apparaat van 11,6 inch, een nieuwe Galaxy Tab. We hebben nog niet eens ja, echt een, een beeld ervan. Dus het lijkt me sterk dat dat ding nu al zo vol gepromoterd wordt in een, uh, in een Super Bowl commercial. Oké, okay, nou ik ben wel verbaasd dat ze, dat, uh, dat, dat, dat ze die, die, die nood zouden gaan pushen. Ik denk dat die nood echt een, een heel, heel nauwe, uh, nauwe doelgroep heeft. Denk je, die ik wil, denk die wil, die dat die wil nou, ik rare denk dat er ding heel veel verkocht wordt. Echt? Ja, ik denk dat vooral vrouwen en dat is niks, niks uh, verkeerd mee bedoeld of zo. Maar, dat, maar dat, dat dat dat prachtig dingen vinden. En daar lees ik ook wel reacties over. Ik had, en, en, waarom vrouwen dan? Omdat ja. die een handtas hebben die zo'n ding mee kunnen nemen of zo. Ja, nou, Hoe zie je weet dat? Ik, weet ik niet. Het is uh, omdat ik ook veel reacties kreeg van vrouwen. Ik had toevallig op Facebook een berichtje geplaatst van, uh, over een ander apparaat. En toen had ik bij gezegd van wat vind je nou van de Galaxy Note? En dan kreeg ik gelijk drie, vier, vijf reacties van alleen vrouwen. Die zeggen van ja, ik heb de Galaxy Note, prachtig apparaat. Fijn om mee te spelen, groot, overzichtelijk. Kan ik Oop. alles op kwijt. Ja. En hij komt... En niet meer dus, de Galaxy Note. Sorry, wat zeg je? Ik zei, dat is dus een honey magnet. Ja, ja. ja. Nou goed, ik, ik, ik zie daar okay. wel een markt voor. Dus ik, ik denk dat het daarom gaat. Maar weet okay, jij je, ja. je, je wanneer de Superbowl is? Zondag. Ah, nou, dat klinkt logisch. Dus dan gaan we het, gaan we het allemaal mee maken. Dat is in ieder geval wat ik uh, als eerste roep. Volgens mij is dat zondag, ja. ja. Ik weet het niet 100 zeker, maar zondag. Wie kijkt het nou in Nederland? Hé, hey, uh, nou ja, goed... Uh, uh, je had het over je Facebook uh, en over de Galaxy Note's. dus. Um, laten we het afsluiten voor deze week. HP, webOS, open source, boeit niemand meer. Dus echt dood. Dus daar gaan we het gewoon verder denk ik maar niet over hebben. Misschien een andere week als we een wat kortere aflevering hebben. Nu zijn we alweer dik 50 minuten bezig. Waar kunnen de mensen jou vinden op het internet? Uh, Tabletsmagazine.nl uh, vanzelfsprekend. Uh, voor de rest Martijn Shell, Google Plus en Martijn Shell op Twitter. En natuurlijk op tabletsmagazine.nl verschijnen al jouw stukjes. Ik ben Sam. Ik heb projectcafé.co uh, opgegeven. Even niet zoverre zo ver. Ik, ik trek het niet meer om dat WordPress bij te houden. Ik ben verhuisd naar sam.injebrowser.nl. Want dat is zo heel erg makkelijk om uh, gewoon Tumblr te gebruiken. Voor de informatie die ik deel. Kom me opzoeken op Google+. Sam Rijver. En dan spreken we jullie volgende week weer. Tot volgende week. Adios.